De somma Ajla get herzamanla Aschkatu bedemem ben Gerussen Sevinjeen. Am Lamasden, Am Lamasden. Kaderde in Amasden. Hannes hem, Ajabel. Als je erden, ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gözün saman, günahın boyunda alayan bir çift göz Dames en heren, luisteraars thuis, hartelijk welkom op deze toch wel bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. Het kost soms wat moeite om elkaar te zien en vooral in de ogen te kijken, maar met enig buigen lukt dat. Ik meld dat afwezig zijn meneer Kramer vanwege een vakantie. En wethouder Tonen is vanwege ziekte afwezig. Dat betekent dat ik wat mij betreft de opening heb gehad en doorga naar de loting. Dik. Nummer 11. Dat is de heer Paap Sociaal Zandvoort. Als er een stemming komt en hij is hoofdelijk, dan gaat dat bij u gebeuren. En ik hoor dat een aantal teleurgesteld zijn... omdat het niet voor iedereen nog in de toekomst is weggelegen. We gaan naar agenda punt 3. Ingekomen stukken allereerst en straks de mededelingen. Heeft een lijst van ingekomen stukken gekregen? Heeft er ieder die gehad? zijn daar vragen over. U heeft allen ongetwijfeld gezien dat in de lijst ook een besluit zit. En dat is het besluit om... De commissie van bezwaarschriften te volgen qua advies. Ik meld het maar even uitdrukkelijk. Dan is al dus besloten. Dank u wel, meneer Poster. En dan kom ik toe aan de mededelingen. Van deze zijde zijn geen mededelingen, van uw zijde wel. Ik heb alleen een videoboodschap en in een moderne tijd wordt die onder het kopje van een mededeling gezet van meneer Kramer gekregen met het verzoek die aan u te tonen. En dat is de reden dat het scherm naar beneden gaat. Dames en heren. Ja. Wat een kleine videoboodschap. Voor de luisteraars thuis, u begrijpt dat we dit niet geoefend hebben. Want er is geen generale op zo'n afscheidsraad. Deze allemaal, zoals jullie wel hebben gemerkt ik de vakantie in het woonderscheune Westendorf in Oostenrijk. Ik vind het jammer dat ik vanavond niet persoonlijk van jullie afscheid kan nemen vandaar deze videoboodschap. Het is ook. Zo, mijn fractiegenoot weet al niet vond het altijd maar niks als ik weer eens in mijn een toffe verschenen. Ik hoop dat ik hiermee weer een beetje goed wil. Verder wil ik iedereen bedanken voor de En wens iedereen. Dat was een ingekomen mededeling. Het was de bedoeling om die van beeld aan u ook te tonen, maar dat is niet gelukt. De techniek staat soms voor niets. Maar de tekst van de boodschap is denk ik wel uh, helder. Wij gaan door naar agenda punt 4. Vaststelling van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijzigingen, abonnementen, interpolaties? <laughs> Dank dat het u ook is opgevallen, meneer Bluis. Dan is de agenda op deze wijze vastgesteld. En gaan we naar agenda punt 5. En dat is het vaststellen van het verslag van 16 februari. Waarbij van deze kant wordt opgemerkt dat de opmerkingen van meneer Balberg-Wilson en meneer Tonen. ...voor hun onderdeel zijn verwerkt. Andere nog. Dan is het verslag al dus vastgesteld onder dankzegging. Dat brengt mij op agenda punt 6... ...en dat is een onderzoek, rechtmatigheid, verkiezingen en geloofsbrieven... ...nieuwe raadsleden. Gebruikelijk hebben wij daar een vaste commissie voor gehad... ...en die bestond uit mevrouw Geurentson, meneer Bluis en meneer Paap Sociaal Zandvoort... Vanwege deze overgang is er voor gekozen om een andere commissie samen te stellen en die commissie te vragen om dat werk te doen. En die commissie bestaat, als u dat goed vindt, uit mevrouw Draaier, meneer Kuiken en meneer Henrion van Poorten. Dat zijn allen vertrekkende raadsleden die dus in alle rust nog deze zware last op zich krijgen. Is dat akkoord? Dank u wel. Dan is de commissie daarmee geïnstalleerd. Dan wil ik overigens de voormalige vaste commissie die dit altijd gedaan heeft en naar ieders tevredenheid, naar wat ik heb gehoord, hartelijk dank zeggen voor die inspanningen daarvoor. En dat betekent dat ik nu voor een 10, 15 minuten de vergadering schors totdat de commissie de beraadslaging heeft gedaan en hier terugkomt. We zitten dus in de eerste schorsing vanavond. En dan verwacht ik misschien wel de laatste. Ondertussen had Jaap Kerkman hier alvast eens even gekeken hoe die raad nou gaat veranderen. Jaap, wat, wie gaan daar dan uit? Nou, daar gaan een flink aantal raadsleden uit. Van de VVD zijn dat de fractievoorzitter Fred Paap. Ja. En Hans Dommel. En Hanlion Verpoorten. Dat okay. zijn er dus drie. Van de oudere partij de Ergie Poster. En ook Wethouder Bierman zal oh ja, niet terugkeren. Die komt niet in terug. Het nee. Van het CDA vooralsnog Gert-Jan Bluis. Ja. Die als derde op de lijst stond. En van uh, GBZ gaat uiteraard Joker Draaien eruit. Ja. En verder uh, zal iedereen, en van het CDA, van de P, van de A, mits er een wethouder komt, Oetje Rietveld. Ja. ja, dat is inderdaad bij, als een partij een wethouder gaat leveren, schuift de boel nog eentje op. Hè? En dan komt er nog iemand bij. Het is dus eigenlijk, uh, maar afwachten hoe het gaat lopen. ja. En... ja. Misschien horen we daar morgen iets meer over, Jaap, denk ik. Nou, gezien het feit dat er dus nu een uh, informateur benoemd is in, het, in de vorm van Mooi uit Haardem... Ja. ...denk ik niet dat er morgen al mededelingen komen. Is dat de gedeputeerde? De oud-gedeputeerde van VVD-huizen, Rudolf, oh. oh, Rudolf Mooi. Rudolf Mooi, oké. Goed, nou, dan wachten we nog maar eventjes uh, tot de burgemeester weer de zaak opstart. Heb je nog wat muziek, Pascal? Ik heb nog inderdaad dat muziek gestaan, uh, klaarstaan. klaar uh, staan. De schorsing de deur, uh, is in ieder geval de bedoeling dat hij 15 minuten gaat doen. 15 minuten. 15, 15 minuten. Oké, okay, prima. Nou, dan draaien we nog een paar muziekjes. <laughs> God! Dames en heren, ik heropen de openbare vergadering. De bijzondere commissie onderzoek geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen is teruggekomen. En in de wandelgang heb ik gehoord dat meneer Kuiken verslag doet. Meneer Kuiken. Ja, dank u wel voorzitter. U heeft al gezegd dat het gaat over de rechtmatigheid van de verkiezingen en de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden. Hij piept een beetje, maar misschien ja. gaat het zo over. Ik lees daar bij u het proces verbaal voor. Rapport Raadscommissie onderzoek geloofsbrieven aan de Raad van de Gemeente Zandvoort. De commissie uit de Raad van de Gemeente Zandvoort in wie handen werden gesteld, een afschrift van het procesverbaal in zaken de verkiezing van leden van de Raad van de Gemeente Zandvoort op 3 maart 2010. De geloofsbrieven en verder, verdere bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door. En ik moet daarbij alle namen volledig noemen. De heer Tatus W.W.S. Wilfred. Mevrouw Geurensen van Kerkwijk, B.J. Belinda. Mevrouw Verhey de Haas, E. Ellen. De heer Kramer, J. Jerry. De heer Van der Drift, J.A.M. Jos. De heer Simons, C.R. Karel. De heer Bouwberg Wilson, Wilson B.I.M. Bruno. Sudorp D. Dik... ...de heer Tonen G.J.W. Gert... ...de heer Stammes K. Nico... ...de heer De Rode G.G.A. Gijs... ...de heer Sandbergen, A.H. Andor... ...de heer Demmers M.B.J. Michel... ...mevrouw van der Veld A.M. Astrid... ...de heer Bawits V.H. Virgiel... De heer De Vries, RF Robert. De heer Paap, WO Willem. Op vrijdag 5 maart 2010 benoemd tot leden van de raad van de gemeente Zandvoort. Rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemd bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de verkiezing rechtmatig is verlopen. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot een toelating als lid van de raad van de gemeente Zandvoort. Plaats Zandvoort woensdag 10 maart 2010. De commissie voornoemt de heer F. Henrion Verpoorten, mevrouw J. Draaier en de heer W. Kuiken. Dank u wel. Dank u wel meneer Kuiken. Hij heeft één uur hierover vragen? Dat is niet het geval. Dan dank ik de commissie... ...voor haar werkzaamheden en dat betekent dat de nieuw gekozen raadsleden daarmee zijn toegelaten. En u weet dat dat voor morgen op de agenda staat. Overigens in een nieuwe vergadering. Dat breekt mij volgens mij, maar ik kijk even naar agenda 4, naar agenda punt 7. En dat is het afscheid van raadsleden in het bijzonder niet terugkerende raadsleden. En ik dacht, dan is een gepaste stilte aan het begin wel wenselijk. Is één uur in deze raad die, voordat ik daar iets over ga zeggen, het woord wens te voeren. Na die tijd is het niet meer mogelijk, kan ik u meegeven. Ik heb namelijk minimaal twee verzoeken gehad van mensen die het woord willen voeren. En ik wil daar graag gevolg aan geven. Maar ik inventariseer eerst. Niemand? Behalve meneer Kuiken en ja. meneer Posten die zich op voorhand hadden aangemeld. Ja voorzitter, ik zou graag, eh, nadat u het woord gevoerd heeft, zou ik graag nog iets willen zeggen. <lacht> dat begrijp ik. Eh, ik weet alleen niet of dat, in, eh, ja, of dat dan nog tot zijn recht komt... Want dat was mijn reden om u op, uh, op voorhand het woord te geven in uh, de festiviteiten en bedankjes die ik voornemens ben te doen met u allen. En dan bestaat het risico, ik, ik, ik neem maar even hard op met u door, uh, dat het wat onrustig wordt aan het eind. Ja, dat is gewoon, Om deze vergadering heeft ook een feestelijk karakter in een aantal opzichten... Uh, dus, maar als u zegt, meneer Kuiken... ...ik wil toch graag als laatste na mij het woord... ...dat vind ik prima dan. Ja? Nou, voorzitter, dan zeg ik nu wel iets. En misschien zeg ik nog een paar zinnen na afloop. Maar dat moeten we dan maar afwachten. Meneer Kuiken, aan u het woord. Goed, had ik natuurlijk niet op gerekend... ...maar voorzitter, het is niet uh, zo raar... Dat ik, denk ik, dat, uh, ...dat ik het woord vraag. Op rekening is het voor mij... Uh, een, ...een hele lange tijd... ...dat ik hier in Zandvoort heb doorgebracht... In, ...in het politieke gebeuren. En ik moet u zeggen... ...die wil ik heel even kort bij stilstaan... ...en toch wat zaken even nog naar voren brengen. Ik moet u zeggen, ik vond het een... ...een prachtige, leerzame en boeiende periode... ...van bijna 35 jaar... ...waarvan 16 jaar... ...bijna 16 jaar raadslid... ...en ook nog algemeen commissielid... ...buitengewoon commissielid. En u weet, vroeger was het zo dat je vaak... ...als uh, uh, lid van, een, van de Partij van de Arbeid begon in het bestuur, daarna voorzitter... ...en dan kwam je uiteindelijk, als je dat wilde, in de gemeenteraad. Nou, ik moet u zeggen, dat heb ik eigenlijk best een, uh, wel een hele tijd volgehouden. Ik neem nu voor de derde keer afscheid. En dat is best bijzonder. Maar er zit nu nog wel een kantje aan waarbij je kan vaststellen... ...dat is nu toch echt de laatste keer. En dat maakt het voor mij natuurlijk wel heel bijzonder... ...want het is een groot deel van mijn leven, wat ik hier heb doorgebracht... ...en uh, ik heb dat met veel plezier gedaan. Natuurlijk is het zo dat niet alles even leuk is uh, in de gemeenteraad... ...en in het politieke bedrijf, maar het is inherent aan het politieke bedrijf... ...en het hoort erbij en dan moet je dan ook maar tegen kunnen. Maar het was leerzaam, boeiend en spannend om mee te maken. Een extra cadeau vond ik de laatste keer... Uh, ...de benoeming tot vicevoorzitter van de gemeenteraad. Ik wil de gemeenteraad daar in ieder geval voor bedanken... Op het moment dat ik benoemd werd, was het natuurlijk helemaal nog niet duidelijk wat het precies ging inhouden. Daar hadden we ook trouwens geen ervaring mee. En ik moet u zeggen, ja, er is toch wel heel wat op me afgekomen. U weet het, onze oud-burgemeester werd ziek. Uh, uh, nou, daarna volgde een korte periode van uh, zonder burgemeester. Uh, waarbij ik dan de rol van vicevoorzitter van voorzitter van de gemeenteraad mocht vervullen. We kregen een interim uh, uh, burgemeester. Die ging weer weg. Gelukkig kwam de heer Van der Heijden weer terug. En uh, ja, daarna nam de heer Van der Heijden afscheid. Ook dat heb ik mogen doen met veel plezier overigens. En toen kregen we de benoeming van onze huidige voorzitter. Onze nieuwe burgemeester. En dat alles met elkaar vond ik een buitengewoon boeiende en bijzondere periode. En uh, ja, het, het vraagt toch wel wat moet ik u zeggen. Het drukt toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid op je om dat te doen. Maar ik moet u zeggen, het is... Ik, hoop, ik weet niet of een van u dat nog een keer mee zal maken, maar het is een hele bijzondere, bijzondere gebeurtenis als je daar mag zitten en je de zaak van een hele andere kant kunt bekijken. Ik kan dat ook niet beschrijven precies, het is ook een gevoel, maar ik moet u zeggen, het is heel bijzonder en ik heb het met heel veel plezier gedaan. Uh. Eén uitdaging moet ik u zeggen, ik ga er niet te ver op in, één uitdaging moet ik zeggen mis ik nu en dat is de hele bezuinigingsronde. Ik had graag met u nog de hele bezuinigingsronde meegemaakt, want dat vind ik toch wel een heel boeiend facet. En het betekent ook voor de komende vier jaar heel wat. Het gaat er daarbij om het maken van verantwoorde keuzes op een zorgvuldige manier met als uitkomst een evenwichtig pakket... En dat vind ik een hele prachtige uitdaging. Ik zal er zelfs niet meer aan meedoen. Maar ik wens u er allemaal heel veel sterkte bij om die afweging te maken. En ik hoop, ik hoop van harte dat dat op een, een redelijke manier zal verlopen. Als dat zal gebeuren, en het is voor toch altijd een beetje bijzonder. Maar als dat gebeurt, als dat kan gebeuren, en daar hoop ik echt op. Dan betekent dat dat we de komende vier jaar ook met vertrouwen tegemoet mogen zien... Want we leggen die bezuiniging natuurlijk wel vast voor een behoorlijke periode en maken dan ook keuzes. Het is aan de nieuwe raad om wat te doen en ik zal het met veel belangstelling volgen. Ja voorzitter, ik ontkom er natuurlijk niet aan. Dat doe ik ook graag om toch een aantal uh, mensen te bedanken. Uh, uiteraard de bodems die altijd klaar stonden voor ons, dat, uh, dat was altijd uitstekend geregeld. De Griffie, nou die zal ze in meer toonaarde... Bezongen. We hebben een voortreffelijke griffie. We mogen blij zijn met de mensen die er zitten. En ik zou zeggen hou ze in ere. Het was voortreffelijk. Mijn hartelijke dank daarvoor. Uiteraard ook de ambtelijke organisatie wil ik bedanken voor al het werk wat men toch eigenlijk altijd maar doet. En waar niet altijd de dank voor wordt uitgesproken. Maar ik wil het hierbij toch een keer doen. Ik wil ze daar in ieder geval hartelijk voor bedanken. En ik wens ze ook, de ambtelijke organisatie, veel sterkte in de komende bezuinigingsronde. Want die zal ook niet voorbij gaan aan het ambtelijk apparaat. Voorzitter, het is jammer dat wethouder Tonen ziek is. Ik moet u zeggen, we hebben 35 jaar, Gert en ik hebben 35 jaar, politiek lief en leed gedeeld. En dat schept een band. En ik wens hem van deze plaats van harte beterschap. Ja, en natuurlijk, voorzitter, moet ik erbij zeggen. de fractie van de Partij van de Arbeid. Links en rechts van mij en ook uiteraard mijn vorige teamlid. Ik heb een geweldige tijd gehad. Het was buitengewoon plezierig en fijn. En ik wil ze daar in ieder geval ook heel hartelijk voor bedanken. Rest mij de nieuwe raad een buitengewone een goede vier jaar toe te wensen, voorzitter. En uh, ik zou zeggen, uh, in de toekomst, zandvoort voort vooruit. Neem de goede beslissingen. En ik wens u er allemaal, de nieuwe raad, veel succes bij. Ik dank u wel. Meneer kijk en ik denk dat ik namens de hele raad spreek. Als ik u dank voor uw warme, hartelijke, maar vooral wijze woorden die u op voorhand bereid was mee te geven. Meneer Posten. Ja, voorzitter. ben blij dat ik even het woord krijg. Want het is voor mij natuurlijk een hele bewogen periode geweest. Ook voor de mensen op de publieke tribune zullen straks moeite hebben om geen traantje weg te pinken. Want het wordt een dramatisch verhaal. Ik ben begonnen in 1966 in Zandvoort, toen ik ooit gevraagd werd door Gies Sterrenberg en Leo Heino om D66 op te richten. Dat hebben wij gedaan en dat was een eclatant succes. En in 1970 kregen we de eerste verkiezingen waar we meededen aan de, aan de gemeenteraadsverkiezingen, of de raadsverkiezingen. En ik werd toen op, door Leo Heino op de veertiende plek neergezet. We kregen toen geloof ik één zetel, één van mijn, waarbij toen d 60 werd geleid door Jan Wijnbeek, een man waar ik nog reuze bewondering voor heb gehad, want die was een fantastische vent. Maar goed, dat was het einde toen van mijn politieke carrière. Ik ben een man die door vele tegenslagen groot is geworden, zeker klein, maar uh, toen had ik genoeg van de politiek. En wat gebeurde in 1997, dames en heren. 28 jaar later zit ik s'avonds thuis. Even de weinig avond dat ik bij mijn vrouw thuis zit. Ze was bijzonder gelukkig. Ik werd er gebeld door nee van Lien of ik had vervoerd om bij de VVD te komen. Want je weet, ik had toch al een beroep wat met de uh, met VVD-mentaliteit te maken had als oude beursman. Of ik uh, wilde deelnemen aan de verkiezingen van 1998. Toen zei mijn vrouw: Dat moet je doen, dat is leuk. Want ik, ik had een afscheid genomen van mijn zaak. En ik, ik was de hele dag thuis. En dat zag ze helemaal niet zitten. Dus ik zeg: Doe dat, jongen. Nou, dat heb ik gedaan. En wat schetst mijn verbazing? De groslijst komt uit en ik staat op de derde plek. En mijn vrouw zegt: Nou, dat is knap, want je hebt helemaal geen bal verstand van politiek. Ik zeg: Ja, maar ik ben wel een man, en doordenker. Maar goed, om het lang vooral kort te maken: Ik heb tot 2002. ...deel mogen uitmaken van de fractie van de, van de VVD. Ja, en toen kregen we de verkiezingen 2002 en 2006. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb in honderd besturen gezeten, ik ben overal voorzitter geweest. Toen waren we geloof ik acht eh, mensen voor de groslijst... ...en alle acht wilden wethouder worden. Van Liemt, oude, oude kerk, eh, Van Marlen, Fred Paap... ...Fred, jij je zit er. Ja. Ik, En nog een paar mensen... Ik zeg, ik neem hier afscheid van. De Luggenstad ging ik huiswaarts. En mevrouw zei, word je ook wethouder? Ik zeg, nee, ik word gewoon weer huisvader. Nou, dat werd met gejuicheld vangen. Behalve door mijn kinderen. En uh, toen dacht ik, de politiek is... Carrière, mijn carrière is ten einde. En wat schetst weer, mijn verbazing. 2005, rondom de kerstboom... ging de telefoon, Carlos Simons. Inmiddels had ik de leeftijd bereikt dat ik lid kon worden van de oude partij. Ik zeg, ah, ja, zo Carl, jij woont in het, het, het, het midden, middenboulevardgebied. Een gebied wat af en toe wel eens besproken wordt, in de raad. dus antwoord. Wil jij er niet in zitten? Ik zag, zeg mevrouw, dat moet je doen, want die is reuze gehecht aan een stikje. Ik zeg, nou, dat doe ik dan maar. En daar kwam ik ook op een redelijk hoge plaats en kwam in de raad. Ja, en toen heb ik daar dus deze laatste vier jaar weer doorgebracht... We hebben natuurlijk wel wat meegemaakt. Rob van der Heijden verdween, Maai weg is even geweest. En Niek Meijer kwam. Ik moet zeggen, daar was ik erg blij mee. Ook trouwens met Rob hebben we kunnen werken En ook trouwens met Maai Weggen. Maar we hebben toch een, een aardige periode gehad. Ik ben een man die verre staat voor ruzies. En er waren wel sprikkelingen hier in deze raad. Maar over het algemeen heb ik uh, toch genoten met al die mensen. Pim Kuiken kende ik al van 40, 50 jaar geleden. We hebben samen nog gevoetbald alleen hij was van elk talent ontbloot, dus ik heb hem achter moeten laten. Maar dat heb ik hier goed gemaakt, hoop ik. Ja, ja. Okay. Maar goed, politiek was hij weer veel strekker dan ik. Ik heb dan een reuze leuke periode gehad de laatste vier jaar, totdat ik in de raad zat in 2006, de ene avance na de hand had. Ik voelde hem net, met Melan Morrow, Brigitte Bardot. ja horen al in januari de receptie van het CDA bij Hotel nee, Poster, Hoogland, Iets meer in de microfoon. Ja, hotel. sorry, ja, maar voorzitter. Ik ben geëmotioneerd zoals ziet. U, u verzoekt om een schorsing. Nee, nee, dat... Of houdt u het droog? Dus ik ben bij, bij de receptie in hoogland van het CDA. Daar ik, kwam ik thuis met drie dassen van het CDA, mijn Want ik kom natuurlijk uit de CDA-Nest. Mijn vader was ook het voorzitter van de Christelijke Historische Unie. En u uh, ja. weet opgegaan in het CDA. En mevrouw zegt, ben je nou weer veranderd van alles voor partij? Ik zeg, nee, maar deze das, ik heb me nog thuis, een oranje das. En eh, wat schet mijn verbazing, ik zit met uh, Gert Toon, hij zegt, waarom kom je niet bij ons? Ik zeg, nou, ik zal er dus zo over nadenken. Wat gebeurt er? Heb je een das? Nee, nog sterker. Want mevrouw zegt, heb je vriendin? Want om de week kregen wij rode rozen thuis. U weet het symbool. ...van de de Partij van de, van de, PvdA, Partij voor de Arbeid... ...bij verkiezingen. Maar als klap op de vuurpijl kwam... ...Kees van Deursen. Die kwam bij me. Echt, wil jij voorzitter worden... ...of het fractieleider van het GroenLinks? En toen schoten wij de tranen in de ogen. <lacht> Geen beset heeft ook nog een poging gedaan. Joko Draaier heeft twee of drie gevraagd... ...om eruit te gaan. Daar heb ik... Om de goede sfeer in de raad niet te verpesten. Heb ik dat afgehouden. En uh, nou ja, om ook een lang verhaal kort te maken. Ik ben van niemand geswicht. Alleen mijn eigen partij dacht. We zetten die man, hij is, hij is zo geliefd. Behalve bij ons. Op een periode uh, plaats. Ik dank u hier allemaal. En ik denk ook de Griffie, Marion, Manuela, Henk. En de rest van de gemeente. Ik heb een ongelooflijk leuke tijd gehad. En ik, ...hoop je allemaal nog vele malen te mogen treffen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Poster. Ook voor deze humoristische... ...en hartelijke en wijze woorden. Ik kijk nog even rond. Er zijn geen... ...spijt op tante. Goed, dan gaan we rustig verder. Ik denk dat ik een jaar of 13, 14 oud was... toen ik bij ons thuis de tractor startte en erop wegreed. En vervolgens mijn vader zei stop. En hij luisterde naar de motor en hij zegt... die loopt op drie poten, Nick. Waarop ik afstapte en controleerde of alle banden wel vol waren. En nadat hij van het lachen was bijgekomen... nam hij mij mee met het verhaal dat hij op drie cilinders liep... in plaats van op vier. Hij luisterde goed, want hij hoorde dat... Hij hoorde dat de motor niet harmonieus liep, een beetje ongelijkmatig en noemt u het allemaal maar op. En waarom vertel ik u dat? Ik denk dat je bij ieder bestuursorgaan wel eens last hebt van een drie cilinder, een viercilinder of een vijfcilinder wat onregelmatig loopt. Ritmestoornissen, dan krijg je een ander geluid. En de samenleving hoort dat, die merkt dat en ziet dat en voelt dat. Misschien nog wel eerder dan degenen die onderdeel uitmaken van die motor. En dat heeft soms een weerslag op het openbaar bestuur... soms ook niet. Je krijgt dan allerlei beelden die hun eigen leven gaan leiden. Is dat erg? Dat vraag ik mij dus anders af aan het einde van een raadsperiode. Nou, dat kan heel kort. Ja en nee. Maar daar schiet u niet zoveel mee op, denk ik. Ja denk ik, als je het als normaal gaat vinden, betitelen. Want je kunt je afvragen of dat inderdaad wel normaal is, dan wel dat het impliciet zo ontstaat. En als je het anders wil, en dan gaat het vooral om willen, dan kost dat energie. Nee, dat is ook niet erg aan de andere kant, want het gebeurt altijd wel eens dat er iets onregelmatigs loopt. Het is immers mensenwerk wat wij hier doen. Daar moet ook ruimte voor zijn en dat moeten we elkaar ook gunnen. De kunst is om het te herkennen en vervolgens te beïnvloeden. En van raadsleden, dat weet u, daar worden hoge verwachtingen opgelegd. Ik heb in een eerdere bijeenkomst, en dat is iets wat iemand ooit tegen mij zei. Op dit moment kun je je afvragen als je bij je buurman op de verjaardagsvisite zit en je zegt ik ben raadslid, of je dan wel de waardering krijgt die je erbij zou willen verwachten. Want eigenlijk is dan de mooiste reactie, goh. Wat goed dat je dat doet. Dan heb je volgens mij de waardering die je als raadslid ook mag oogsten. En dat is iets om inderdaad aan te blijven werken. Dat uitdagende aspect wat erin zit. U, de nog zittende raad, heeft uw eigen route gezocht. Een aantal van u hebben dat met wat markante voorbeelden hier al neergelegd, zojuist. U heeft dat gedaan, soms met vallen, maar altijd weer met opstaan en ook af en toe spiegelen. U heeft ervoor gekozen om een bestuurskrachtonderzoek hier te laten doen. En daar ook een plan van aanpak op los te laten. Omdat u dat wilde uiteindelijk. Want dat is het verschil. En als je kijkt, want je wilt wel eens terugkijken en je kijkt naar de resultaten... ...nou, er zijn er ook klinkende resultaten te melden. Die hier gewoon genoemd kunnen worden. En ik zal u een aantal voorbeelden noemen. Er ligt inmiddels een bestemmingsplan Midden Boulevard met een goed draagvlak. Het louis Davids-Carré project... Dat vliegt de grond uit. Je ziet het elke week veranderen. Er is een eigen VVV met zin en Zandvoort. Er is een toekomstvisie. Parel aan Zee Plus. Daar ligt een WMO-beleid wat echt heel goed is... als je dat vergelijkt met andere gemeenten. Er is een duidelijke financiële basis. En in de eindfase zie je ook dat de rekenkameradviezen worden verwerkt. En dat ook daar de wil is om daar iets mee te gaan doen. Zandvoort schoon... Ik noem het maar op. En zo kunt u doorgaan. Dat zijn allemaal dingen, als je terugkijkt, ze liggen er. En omdat we hier af en toe zo snel hollen in mijn beleving, vergeten we dat ook wel eens. En dat is toch het resultaat van de samenwerking in dit huis. Niet alleen in deze raadzaal, maar ook breder. En dat is iets waar u, denk ik, terecht op terug kunt kijken. Op zo'n moment is het tijd voor even een korte reflectie, wat mij betreft. Maar vooral vooruitkijken. Daar gaat het om. Want u kent het gezegde, de koning is dood, leven de koning. Zo geldt dat ook voor de raad en ook voor de burgemeester. Afscheid nemen moet een beetje pijn doen. Als ik afscheid neem van een bestuursfunctie en ik merk dat niet en het doet niks met me, dan kan ik me afvragen of ik dat inderdaad wel op een betrokken, en intensieve en passievolle wijze heb gedaan. Dat hoort bij het openbaar bestuur. Ik heb u al verteld het verhaal over de motor die op drie poten loopt. En in deze raad zie ik misschien wel 17 individuele motortjes... die hun eigen ritme hebben, die hun eigen geluid hebben... hun eigen snelheid en hun eigen kracht. En gaat u zomaar door. En die hebben ook een aantal gemeenschappelijke zaken... ...dat heb ik heel goed gemerkt. Die betrokkenheid om deze gemeente Zandvoort verder te helpen... ...dat is bij u allen bijna tot op het bot te merken. Uw gemotiveerdheid daartoe. Uw bereidwilligheid om de handen uit de mouwen te steken. Al dat gemeenschappelijke overkoepelt dat en moet dat ontstijgen. En u ziet dat we een traditie hier zijn aangegaan... ...die bij afscheid een plant met zich meebracht. Dat was soms een vaste plant... Soms een vergeet me nietje. Maar in die traditie ziet u nu een aantal palmen staan. U krijgt allen een palm mee naar huis. In de traditie die we zijn ingeslagen. in Ieder geval met deze raad. Ik zie waarderende blikken en waarderend geknik. Want u heeft ook allen het afgelopen jaar en het jaar daarvoor geroepen om een groene zandvoort. En dat begint bij uzelf. U heeft ook geroepen om een bruisend en wuivend zandvoort. En ook dat kunt u actief aan meedoen. Ik hoor een interruptie. Er is ook voor u allen... En ik moet even kijken waar die is. Want een klein, twee uur geleden is er een gezamenlijke foto gemaakt. Mag ik hem even krijgen? En inmiddels is er voor iedereen een afdruk... Ja, het is achter in de zaal en voor de luisteraars niet te zien. Maar uh, de raadsleden herkennen ongetwijfeld hun positie. Die krijgt u ook persoonlijk uitgereikt aan, deze, aan het einde van de vergadering. Ja, die bedoelde ik niet verkeerd hoor. Maar ik ben het... Uh, en dat is denk ik in het algemeen gezegd voor u allen ook de dank die je moet overhebben... voor mensen die bereid zijn heel veel vrije tijd met passie en energie... En dan citeer ik meneer Kuiken en meneer Poster in te zetten voor deze samenleving en die dat op hun eigen wijze doen. Dat ontslaat mij niet van de verantwoordelijkheid om naast deze algemene beschouwingen die ik heel kort wilde houden, individueel een paar korte woorden aan u toe te voegen met een persoonlijke nood. Dat zijn mijn associaties, mijn beelden en daar is bijgezocht een boek voor u persoonlijk. We hebben dat gedaan in een bepaalde volgorde. En ik ga nu kijken of de techniek mij gaat helpen. Want we gaan schakelen qua microfoons. En ik hoop dat ik verstaanbaar blijf. Want ik kom naar u toe. Want dat is eigenlijk de wens van het openbaar bestuur. Dat we naar u toe komen. Wij, Wij gaan beginnen. We hebben in categorieën een indeling gemaakt... Er is een categorie zittenblijvers. Dus de mensen die sowieso morgen terugkomen om in de nieuwe raad geïnstalleerd te worden. En in die categorie kun je zeggen korte, middel en langste zittenblijvers. En we hebben een categorie vertrekkende raadsleden. Die kun je ook weer klassificeren als kortst, gemiddeld en langst. En we hebben een categorie... <laughs> nee, die hebben we niet in deze raad... Maar ook een categorie, die zou je bijna, want we zijn in Canada geweest, althans wezen kijken, Olympisch kunnen benoemen. En die zit wel onder de categorie vertrekkend, maar dat is echt de langste duur. Ik begin met meneer Suttorp, Dick. En ik heb mij voorgenomen omdat dit wat een informele raad is, om het in de je- en jij-vorm te doen met u allen. Vanaf 2007, opvolgend raadslid, na een paar keer drie maanden, drie maanden, drie maanden. En daar kwam ook een plan bij met een vaste plant. Ik weet het nog goed, want ik mocht dat zelf doen. Lid geweest van een aantal werkgroepen van deze raad. En als ik, en dat ga ik bij iedereen doen, drie of vier kenmerken teruggeven. Dan kom ik bij jou uit op rust, opvolger, roker en jongere ouderen. Ik heb ook geprobeerd. In het verhaal wat ik u aan het begin heb verteld, dat is het verhaal over het geluid van de motor, om een associatie met een motortype met iedereen te maken. Dat is mijn associatie. Bij Dick kom ik uit. Ik ben nog niet bij mevrouw Geurenson. Bij Dick kom ik uit op een zescilinder. Een rustig geluid, zelfs als hij gas geeft, hij blijft doorgaan. Het boek, en daar moet ik even terug, want ik ben hem vergeten mee te nemen, dankjewel. Het boek wat wij daarbij uitgezocht hebben, heet Deining aan Zee. En het is een paperback door Jan Tromp geschreven. Die gaat eigenlijk over de kernvraag, waartoe is een politicus op aarde? En wij dachten, nu je hebt aangegeven om terug te komen, dat je misschien inspirerend kan zijn. En ik ga hem er morgen over horen. Dick, oh. alsjeblieft. En bedankt. Geest het boek halen, dat begrijpt u. Jawel. Categorie, kort, terugkomend. Willem Paap, Sociaal Zandvoort. Sinds 2006 opvolger van mevrouw De Leeuw. Voor mijn tijd nog. En uiteindelijk van SP naar Sociaal Zandvoort getransformeerd. Jij bent ook lid geweest van een aantal werkgroepen en raadscommissies op een vergelijkbare wijze. Als ik de vier kenmerken bij jou opnoem, dan zijn dat sociaal, sober, weinig woorden en communicatie. De motor. Daar moest ik iets langer over denken. Nee, ik, ik ben uitgekomen. Nee, het was namelijk uh, meerdere opties mogelijk. Ik ben uitgekomen op een tweecilinder diesel, een heel herkenbaar geluid... Uh, met een kenmerk, een karakter daarin... dat door blijft gaan. Een aantal kent inderdaad die diesel. Het boek... en dat boek is gezocht op basis van het feit... dat jij een van de weinigen was in de hoogcommissie die zich gehad heeft gemaakt voor openbare toiletten. We hebben voor jou een boek... dat alle toiletten over de hele wereld laat zien... Oh, ja. met origine, gebruiksaanwijzing... en hoe het er ook uitziet. Willem... Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Middencategorie: Bruno Bijberg Wilson. Ja, wat ga ik nu zeggen, Bruno? Okay, nu. <laughs> Ook lid van een aantal commissies. Uh, een van de trekkers van Zandvoort uh, Symposium Mobiliteit en Zandvoort Schoon. Kenmerken, analyse, rust, tijd, dossierkennis. En dan kom ik uit op het type motor. Wat denk je? Geen idee. Geen idee. Nee, die heb ik voor iemand anders in gedachten. Wat mij betreft is het... Een, de oudere diesel, die wissel die altijd door blijft gaan. Die heel betrouwbaar werkt. Die zijn werk blijft produceren. Dat is de associatie die ik erbij heb. Dat is geen motor. Het boek. Dames en heren. Het boek. Het boek heet De Kust Veranderd. En dat gaat over veranderende landschappen. En dit laat zien, dit boek, hoe kusten over de hele wereld aan verandering onderhevig zijn. En eh, jij met jouw bijzondere belangstelling voor bestemmingsplannen. Wij dachten van dat moet bij jou passen. Bruno, bedankt. Absoluut. Ja, ja. U ziet de kleur veranderd. Belinda Geurenson. Ook lid van een aantal commissies van deze raad geweest. Initiatiefnemer onder andere om de jeugd bij het raadswerk, het openbaar bestuur te betrekken, de basisscholen, de jeugdraad. Kenmerken. Vooruit. Hoofdlijn kader. Humor. Snoep. De motor. Een twijfelgeval. Ik dacht enerzijds, die heb ik ook voor iemand anders als twijfel. Enerzijds het sportwagengeluid of een sportvliegtuig. En ik kies eigenlijk tussen de sport... Ik kies uit de sportwagen. Een beetje alfageluid. Het boek. Het boek gaat over klimaatverandering in Nederland... en het heet Utrecht aan Zee. En realiseert u zich... dan zou Utrecht het strand hebben wat zand voor nu heeft. Ik dacht van... dat laten we Belinda niet over de kant gaan. Maar het is geïnspireerd op het feit dat jij Al Gore dit raadhuis binnenbracht... en... Daar de discussie over voerde. Wij dachten van: dit is wel een passend cadeau. Linda, dankjewel. Dank je. Um, meneer Kramer, die is er niet, die zal ik persoonlijk toespreken. Dat heeft u goed ingeschat. Um, meneer De Rode, gijs. Neem gijs. Of echt. Stem echt niet weg. Gijs. Jongste lid van de raad in deze periode. Wordt na de raad met de ingang van de volgende raad fractievoorzitter. Is lid van diverse commissies geweest. Is ook lid van de werkgroep parkeren. Kenmerken wat mij betreft zijn enthousiast, vasthoudend, jeugd en leren. De motor... Het is eigenlijk jammer dat meneer Kramer er niet is, want ik had daar een grap in gebouwd, maar die valt nu niet goed. Ik heb daar een motorfietsassociatie bij, 350-400 cc. Dus uh, hoorbaar, en als je gas geeft, komt die stevig door. Dat is mijn associatie. Het boek. Het boek heet het Barcelona-gevoel. En dat staat eigenlijk voor Zin en Zandvoort. En dat gevoel wensen wij jou toe op het moment dat jij fractievoorzitter wordt... En het CDA-team hier in deze raad mag coachen, aanjagen en wel of niet tot grote hoogte brengen. Gijs, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nico Stammers. Voorzichtig. <lacht> Voorzichtig. <lacht> Ik snap er niks van. Lid van commissies, maar voorzitter ook. Van de commissie projecten en thema's. En fotograaf. Niet alleen in het dorp, maar ook in dit huis.